Uur. Dit is Eva de Jong met het NOS journaal. In Amsterdam is het Queer and Pride-evenement officieel geopend. Het gebeurde met een manifestatie op de Dam en een wandeltocht naar het Museumplein. De deelnemers aan de tocht droegen spandoeken waarmee ze aandacht vroegen voor allerlei LHBTIQ+ kwesties, zoals het stigma rond aids en de rechten van intersexe personen. Queer and Pride is de opvolger van de Pride manifestatie en duurt 15 dagen.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 De inspectie leefomgeving en transport waarschuwt voor het opvoeren van fatbikes. In het BNM-VARA-programma Kassa is vanavond te zien... dat vijf winkels dit speciale type elektrische fiets voor een kind van twaalf wilden opvoeren. Drie winkels werken er niet aan mee. De fiets gaat niet, normaal niet harder dan 25 kilometer per uur. Een opgevoerde fatbike is eigenlijk een brommer. En dan zijn rijbewijs, kenteken, helm en verzekering verplicht. De burgemeester van Purmerend wil zo snel mogelijk een messenverbod in zijn gemeente. De afgelopen weken waren er in Purmerend zeker vier steekpartijen. Het verbod zal na de zomer in de Raad van Purmerend besproken worden. Het weer op veel plaatsen overwegend bewolkt. Vanavond en vannacht op veel plaatsen regen. minimaal rond 15 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Vooral aan de kust veel wind. Later afwisselend zon en wolken met enkele buien. Het wordt 21 graden en ook de dagen daarna wisselvallig zomerweer.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 Jongens, wordt er nog een beetje gefloten ook in deze versie. Nee, ze weigeren alle fluit. Volgens mij is hun fluit kwijt. Ik, ik weet niet zeker, denk ik. Nou, dat geeft niet hoor, dan gaat Johnny gewoon weer zingen hoor. Luisteren, heuber. Soms heb je helemaal geen centen. Geen stuiver om je bibs te krabben. Don't worry, jongen. En hoe spreekt hij dat? Ge happy ways, jongen. Geen gedader aan je hoofd, weet je. Geen zorgen. Van al die zorgen ga je rimpas krijgen, Je hele gezicht gaat verframmelen Wat doen we niet, man? Johnny gaat overal grapjes overmaken Ik ga alles in de draak steken, hoor Gaan we weer fluiten, boys Ze wegen te fluiten Ze ingenieren, wat wordt ik dan? zal ik ze een paar anderen... Uh... Geven Ja, wie weet helpt dat, hè?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 Een print onder je ruiten, Wessen. Maakt niet uit, het loopt toch wel voilà, af met een set. Ga gewoon happy wezen. Ga jou het wat daderen, huh? zeker weten. Waarom wordt er nou niet gefloten, jongens? Ik heb hier van die gasten gehuurd om te fluiten. Ja, ze hebben alleen in het begin gefloten en nu fluiten ze niet meer. En je Engineer your puffelijk right. Wat gaan we eraan doen? Ah, we zetten naar de knapper. Ah, ik heb een hele investment erin gestoken. Hoor. Nou ja, dan maar zonder fluiten. Oeh, is ook wel leuk eigenlijk. Oeh, oeh, oeh, oeh, oeh. oeh. Hey, ik heb nog een story te vertellen, boys. Want uh, mijn huistbaas kwam naar me toe en zei, jongen, je huur is te laat. Ik zeg, ik zal het hem doorgeven en dan komt hij misschien morgen wel een beetje vroeger, hoor. <laughs> en hij ging me op straat zetten. jullie noorden ben ik gelijk van een gedanner met mijn vrouw, hoor. Had hij me lekker gelaten, boys. Ik, ik heb weer ik tien doeken versleten in mijn huwelijk. Nou, ik denk wel vijf hoor. En dan gaat... Allemaal een hele goede middag. Hier is hij dan weer, de ondergetekende hij hier bij CFM Entertainment. Voor u op die 106.9 en DHB. Plus 6a. En dit was Johnny Camaro. En uh, ja, don't worry. Be happy. We gaan lekker verder. Met Jean-Paul Jacon En hij had het over, kan ik jou vergeten. Chacon, en kan ik jou Vergeten Vraag nu je verzoekplaat aan Want wij zijn er voor jou En we gaan naar de Goldband En ze hebben een noodgeval Entertainment van u tot de klokjes van 7 uur Blijf er lekker bij En uh, ga even naar zfmartisten.nl En daar kan je dus een verzoekje aan vragen noodgeval en dat allemaal van Goldband en uh, ja Goldband en dat uh, ja dat smeer je normaal op de muur hè Goudband ja de beste muziek de beste muziek die draaien ja die hoor je hier natuurlijk zo Goldband is naar huis is Jeffy Kings en Bambalayo? Ese amor llega niet zo. esta manera no zo. la culpa niet zo. Het sabana porque muy despreciado por eso no te is llorar zo. Het is niet zo. esta manera no zo. la culpa Amor de Het is niet zo. Het ven, ven, ven, ven, ven Por en mi vida la fortuna de vestir El destino tendes ha parado los mismos ya callé los mismos soy yo, No te encuentro andando ¿Ser es posible no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento y de nada. Ik kijken, ik denk aan je. Bamboleo, bamboleo, want je neemt mij was hier dan Bamboleo en dat allemaal van de Gypsy Kings en wij gaan naar ja, Stefan de Kust. Stefan? Of Guus? Wat wil je? Hey, goeiedag. <laughs> goeiedag. Goeiedag. Alles goed? Ja, nee, prima jongen. Hey, ja Eigenlijk zou je vanavond lekker hier in de studio zijn, maar goed, ja, het werk roept, hè, dus... Ja, Dat, dat, dat gaat uh, even voor. Ja, ik bedoel, hè, het moet uit de lengte of de breedte komen. Ja. Toch? Ja, ja, tuurlijk, want het is het uh, allerbelangrijkste natuurlijk, naar uh, adem en, uh, ja, en... Uh, <laughs> <laughs> ja, toch? <laughs> ja, dat is waar. Hey, je bent een nieuwe single aangebracht. Een huis, ja, dat laat ons koud. Ja, dat klopt. Het, is, ja. uh, het gaat eigenlijk over, ja, weer over het woonwagenbeleid, een stukje, maar het gaat eigenlijk ja. ook over lol maken, hoe gezellig we het met, met elkaar hebben. Ja, want uh, jij bent nog en... als, uh, steeds ambassadeur, niet? Uh, nou, eigenlijk ambassadeur is een groot woord, maar uh, het is meer een uh, soort... Uh, nou ja, uh, iedereen pakt zijn verantwoordelijkheid. verantwoordelijkheid. Ja. En uh, je hebt natuurlijk ook... Uh, in Nederland heb je ook woonwagenbelangen En die zit zich zelf in voor, uh, ja, uh, voor de woonwagenbewoners uh, in Nederland. Ja, ja, ja. En zelf, ja, ik maak alleen reclame door... Uh, ja, door het gewoon, uh, zeg maar, uh, ja, mijn liedjes te horen te brengen. En ja, kijk, een huis laat ons koud, dat is natuurlijk ook met een knipoog van. Maar als je zit je op de camping en je hebt zoiets aan huis laat me koud, dan ik liever in de caravan wil, uh, hè, wil wonen de komende zes weken. Ja, dan is het ook uh, jullie goed recht. Ja, natuurlijk. Ja, hangt er bij je van het weer af, uh, Guus. <laughs> ja, dat is waar. Nee, of je moet naar Spanje toe. dat Is ook wel lekker. Spanje is altijd goed. Ja, nee, maar ik bedoel, als je als je in, in een caravan zit, uh, ja, ik, ik ben niet zo'n uh, caravan in Want onder grote, nou ja, woonwagen zijn eigenlijk. Ja, je hebt natuurlijk ook caravans en je hebt caravans. Kijk, ja. sommige caravans heb je dus dat zijn gewoon eigenlijk compleet huiskamers met, met, met badkamer erin. Uh, waar je gewoon je behoefte kan doen tot en met uh, le lekker goede hete douche nemen. Dus. Ja, ja. En, en dan heb je ook nog een woonkamer, een slaapkamer. Dus tegenwoordig is het allemaal wel comfortabel. Uh, ja, ja, dat is eigenlijk wat ik uh, ja, ook altijd gehad heb. Dus, uh, ja, dat, ja, dat heet ja, een staankerven, hè? Ja, dat is eigenlijk wel het mooiste. Ja. Alleen ja, staankerven is natuurlijk heel groot, hè? Ja, ik ja, nou ja, dat, daar, daar had ik dus. Hè, en, en de douche en de wc en de keuken en alles zat erin. Dus, euh, ja. dus eigenlijk ja, compleet huis. Ja, nou, lekker toch? Ja, ja, heerlijk, ja. Ja, nou, gezellig. En, uh, en dat wil je niet meer. Of, of heb je zoiets van nou, ik ga lekker uh, gewoon met de vliegtuig lekker op reis. Of nou ja, ik, ik kijk, ik ga nu lekker, uh, ik stap in de auto, weet je, en uh, ja, ik huur ergens wat. En, uh, ik vind het ik vind best zo, laat ik het zo zeggen. Weet je, en, ja, en die saakje ervan had ik natuurlijk hier in Nederland, he? dus... Ja, ja. Dus uh, nee, uh, ik, ik zoek nu eventjes iets verder. Nee, maar ik geef je groot gelijk aan de ene kant. Uh, zoals mijn ouders waren dan bij, ja, bij familie geweest in Hongarije. Ja. En uh, ja, dat is ook hartstikke mooi, hè. Lekker uh, een beetje toeren langs Oostenrijk, Duitsland. Ja, ja. Uh, en vanuit de Hongarije waren ze ook, geloof ik, uh, Tsjechië geweest. Uh, Oeh, volgens mij zelfs Slof uh, Slovenië. Slovenië wou ik zeggen. Ja, ja. Even, uh, Slovenië. ja nou ja, die maar kant ga ik, euh... ik straks op, ja. Ja, maar het is toch hartstikke mooi. Ja. Uh, prachtig, ja, prachtig mooi, uh, mooi uitzicht. En, en, uh, het is wel goed vertoeven. Ja, toch? Ja. Nee, ik, ik ga in ieder geval een klein stukje verder, Slovenië. In Kroatië. Ja, oh dus, uh, zo, ja, dat is ook super. Mooie ja. zee. Ja, heerlijk. Ja. Dus, uh, daar ga die ik eventjes, eventjes lekker... Uh, het dobberen. Ja toch? Ja, ja maar, toch. Volgens mij had je toen dat je vertelde dat je een Kroatische vrouw had. Ja klopt. Ja, ja. Nog steeds? Nog steeds. Dus. <laughs> ja het kan ook zijn dat je weer een Kroatische vrouw hebt, maar dan, ja dat, voor jezelf had dat gekund natuurlijk hè? Ja had gekund inderdaad ja. Je maar weet het nooit in het leven hè? Nee nee. <laughs> <laughs> Tegenwoordig hoor je ook niks anders. Nee oh. dat hoor. Nee maar gelukkig uh, ja, zijn we nog uh, gewoon lekker samen. Ja, nou ja, gelukkig toch. Dat, ja, uh, de, de, het gras is nooit groen aan de overkant. En, nee, zo is het. Uh, en als je iemand hebt gevonden waar je dolgelukkig mee bent, ja, ook voor de luisteraars, ja. blijf er lekker bij. Want de meeste mensen die ik ken, die uh, van hun vrouw zijn gescheiden, die zijn eigenlijk... Uh, of, of, uh, uh, of mannen, of, uh, of vrouwen, zeg maar wie van hun partner scheiden. Ja, ja. Het, het is, je gaat er niet op uit Nee. nee. nee, nee nou, net wat je zegt, het gras is niet altijd groen aan de overkant. Nee, nee, klopt. Weet je, dus uh, ja. Nee, ja, wees, uh, wees tevreden met wat je hebt. Ja, ik hoop dat mevrouw er ook zo over denkt, maar ja, uh, uh, dat uh, zou ik er vanavond even gaan vragen. <laughs> ik hoop het. <laughs> <Ja>. <laughs> ik, ik hoop in ieder geval dat je thuis mag komen. <laughs> jawel, jawel. Ja, maar dus alleen nee, ik heb vandaag gewerkt en dan mag ik inleveren en dan mag uh, mijn oh, moeder ah, weer. ja, oké. Okay. Verplicht. Nou, maar. Hey, Hé, maar eventjes uh, terug uh, op de single te komen. Ja, uh, daar is de, de single dus uh, voor ontstaan uh, met een boodschap eigenlijk. Ja, klopt. En uh, ik heb hem weer bij je Kees Tell in een studio gemaakt. Ja. En uh, ja, ik kom al jaren bij Kees en uh, daar heb ik gewoon uh, ook een vertrouwensband uh, mee. Ja. En uh, ja, hoef ik er alleen maar even aan te kijken en dan, dan uh, ja, dan, uh, dat loopt eigenlijk al uh, gewoon hartstikke prima. Oké. Okay. En, en, en uh, ja, het is natuurlijk weer een beetje balkan. Uh, het gaat over, ja, over, over mijn roots en. Alle nummers maar wat ik nu maak dan, dat komt echt op mijn album te staan, terug naar mijn roots. Ja. En uh, het wordt echt een soort, ja, een Boma album. Kijk, omdat ik natuurlijk zoiets had van, nou ja, waar, waarom eigenlijk niet? Het is gewoon mijn droom om dat nog uh, gewoon te doen. En nou ja, uh, je bent gewoon vrij blijven natuurlijk. Ik uh, kan gaan en staan waar ik wil met mijn muziek. En, en ja, ik heb natuurlijk niet zoveel fans opgebouwd dat ik dat ik zeg van nou, ik moet me eigen echt aan dat genre vasthouden en Nee, ik doe gewoon lekker waar ik zelf, ja waar ik gewoon zin in heb. Ja, waar je zin in heb. En ik ja, ik maak gewoon ja. muziek omdat ik het gewoon zelf hartstikke leuk vind. En, en dan hoop je natuurlijk wel dat, dat anderen het ook mooi vinden, maar dat, dat, dat weet je natuurlijk nooit. Nee, nee. Want uh, ja. je, je produceert zelf ook nog, of niet? Uh, ja, ja, uiteraard. Want, uh, want eigenlijk uh, mijn vorige op een gegeven moment je liefde, er uh, waren geloof ik een stuk of acht A uh, zeven nummers wat ik zelf, of zeven zeven liedjes wat ik zelf had geschreven. Ja. En uh, nu met dit album heb ik uh, ja eigenlijk alle nummers heb ik zelf geschreven. Dus dat zijn er nu vier. En uh, ja, kijk, dat maakt helemaal niet uit. Kijk, soms kom ik ook wel eens met de tekst en dan heeft Kees zoiets van, nou ja, weet je, we kunnen dat beter veranderen. Of of, of Kees heeft iets gemaakt, dat kan ook hè, Dat ik zoiets heb, dat kan er ook wel leuk bij. Ja. Maar het is altijd gewoon een prima samenwerkingsverband. Een okay. uh, Gezellige man is het. Ja, ja, ja, nou ja, ik bedoel, je moet het ook met elkaar kunnen vinden, want anders uh, yeah. ja, gaat het niet werken. Ik nee, nee. Hey, maar um, ja, wat hebben we? Je bent dus bezig met de album. Ja, klopt. Terug naar mijn roots heet het. Ja. En uh, ja, mijn volgende zing, want dat, dat heet dan, uh, ja, die heb ik eigenlijk al klaar liggen. Maar is nog de vraag van, hey, uh, gaan we dat wel doen of, of gaan we nog even wachten? Ja. En, uh, ik heb sowieso uh, de volgende heet uh, Reis in de Engel. Ja. Okay. En, uh, en uh, ja, nou ja, <laughs> ja. ja het, past, het past er wel bij. En, en, uh, ja, en ik wil natuurlijk ook in, uh, misschien in januari, dat ik een carnavalsnummer Die ga uitbrengen. Okay. En die ligt eigenlijk, eigenlijk ook al klaar. En dat, is, uh, dat is verrassend. Ja, eigenlijk wel. Want ja. uh, ik, ik had het wel met, de, uh, met, het, uh, met, met, uh, met mijn team erover gehad. Dus ja. maar mensen die me echt altijd bijstaan met, met van alles en nog wat. En zoals uh, Dennis van der Kraan en uh, als vertrouwenspersoon. Ja. En natuurlijk als plugger. Ja die die me dan ook advies en, en uh, nou ja, weet je kijk de vraag is natuurlijk van hey, zou je we daar nou wat doen of, of uh, is het wel wat maar ja, ik vond het aan de ene kant vond ik het ook wel weer grappig om, om, om zeg maar, te, te, te schrijven dat liedje en uh, ja het, is, het wordt echt komisch en ja. het is echt gewoon ja het is echt grappig. dus uh, ik kan ja weet je ik, ik sta gewoon in de brand om het gewoon te vertellen maar dat kan helaas niet nee nou ja dat bewaren we even voor later toch zeg dat bewaren we even voor later ja, en mocht het zijn dat ik weer even langskom, dan, of ik kom je gewoon zo tegen, want dat kan ook, hè? Ja, ja, ja, Ik ja, nee, ja, heb het ja. ook wel eens gehad dat ik je tegenkwam. Ja, inderdaad, die cd heb ik ja. nog geen auto, trouwens, ja. Ja, ja leuk. En, ja. en dan heb ik zoiets van, nou ja, Fred, uh, ik, kon, ik kon gezellig langs en dan krijg je het gewoon te horen van me. Ja, want kijk, ik, ik kon je natuurlijk uh, niet, niet telefonisch 1-2-3 bereiken, natuurlijk. Ja. Wel via de mail eventueel, maar... Ja, ja, mag altijd. Ja, ik, zeg, ik, zeg, ik zeg even... Mijn collega hier ook gedacht... Van de voorgaande uurtjes. Ja, precies. Nee, maar... Um, ja. Nee, maar kijk, als ik de volgende keer bij ben, ben jullie in de studio kom, zeg maar, of tenminste bij jou dan... En uh, dan kom ik natuurlijk ook... Uh, dan, dan laat ik het gewoon even horen. Ja, nee, maar dat, dat is toch prima, ja. ja nou, ik zeg, je bent altijd welkom. Ja, ja. kijk ik, ik ben altijd... Uh, S'middags rond uur of uh, half vijf ben ik hier, dus... Uh, ja, ik zeg altijd... Uh, als je in de buurt bent... Ja, stap even binnen. Ja, en, en dan, uh, dan, dan geef ik je gewoon persoonlijk even een cd'tje. Binnen. Ja, dat is prima, jongen. Dankjewel. Hey, dan ga ik jou niet uh, langer opbouwen Want jij ja, nee, bent ben nog aan het werken? Of of, uh... Nou, ik, ik ben eigenlijk aan het werk want ik, ik werk als zzp'er. En ik uh, zit nu bij, uh, bij Van der Valk. En, uh, en uh, dat is uh, voor voor security. Ja. Natuurlijk ook een hele bekende in onze regio. En... Uh, ja, daar werk ik al twee maandjes. Ik heb het ontzettend naar mijn zin en, en uh, ja, echt, echt een heel leuk bedrijf. En, uh, ja, en ook zit... hier bij het Van de Valk worden we goed verzorgd. En uh, ja. ja, we hebben natuurlijk ook een, een aparte gedeelte waar zeg maar, de COA zit. Ja. En dat is eigenlijk gewoon, gewoon uh, ja, dat, dat hoort niet bij het hotel en, en je ziet ook helemaal niks. En, en dat, is, uh, ja, dat is dan een gedeelte dat ze, dat ze, dat ze slapen, ja, ja. het oude gedeelte. Ja. En het nieuwe gedeelte zitten zit alle gasten in. Ah, oké. Okay. De Alve Security ja, zit leuk. natuurlijk in in dus... Ja, klopt toevallig uh, tegenover het uh, oude kamp, uh, waar, mijn, uh, waar mijn vader vandaan komt. Klopt, en uh, ja. eigenlijk mijn familie, en uh, dus het uh, waardepolder ja Een waardepol, uh, inderdaad, daar ja, waar, de, waar de. Veldweg. Waar de bussen staan, he, daar, die kant. I ja, dat was vroeger het oude kamp. En uh, vroeger, ja, weet je, ik weet, ik weet niet beter uh, ja, dat mijn opa en oma er stonden. Ja, ja. En nog wat familieleden. En uh, ja, was echt uh, hartstikke leuk, want ik bleef toch ook wel slapen bij mijn oma. Dat was een hele leuke tijd. Ja. Zo, ja, maar ja, alles verandert, ontzettend jammer. Maar ja, ja, ja. ja, helaas inderdaad. Ja. <laughs> hey maar uh, Guus, als, als jij hem aankondigt, dan, uh, dan ga ik hem lekker draaien voor je. En ik ja, zou zeggen, goed. dan nog even lekker werk ze. Ja, dankjewel. En dan uh, zien we elkaar uh, ja, sowieso uh, gauw eens. Ja, zeker weten, Fred. Ontzettend bedankt, weer voor de gezelligheid. Hé, hey, dankjewel. Graag gedaan. Mijn naam is Stefan de Kust en hier is mijn nieuwe single: Een Huis Dat Laat Ons Koud. Zo is dat. Hey, hey dankjewel Fred. Hey, werk ze en uh, goed weekend nog, hè? Ja, jij ook. En, en uh, mocht het echt zijn dat ik even in de buurt ben of iets, dan... wat hoe laat zit je daar ongeveer, Fred? Ik zit, uh, ja, ik ben altijd bezig tot kwart uh, over zeven zo. Hey. Oh, ja, misschien dat ik het eens een keertje red en dan kom ik gelijk naar je toe. Hey, is goed, jongen. Hey, dankjewel Fred. Hey. Doei. Doei, doei. Hoi, groetjes. Doei. doei. Goed, doei. Goed, doei. Goed, doei. doei. doei. Van de wagen Stop met dit beleid Wij willen elkaar niet kwijt Het is hier zo fijn Hier moeten we zijn Kom en laat ons samen dansen Samen prozen op het leven Het leven duurt toch maar even dat laat ons koud Kom en laat ons samen dansen Samen prozen op het leven Het leven duurt toch maar even Een huis dat laat ons koud op het leven. Het leven duurt toch maar even. Een huis dat laat ons koud. Kom en laat ons samen dansen. Samen prozen op het leven. Het leven duurt toch maar even. Een huis dat laat ons koud. Een huis dat laat ons koud. Stefan de Kust hierbij. Zie je hem. Zo is het. Dit is ze uh... adios amigo maloes en span wanneer ga ik jou weer zien ik hoop een andere keer misschien het was een pijn het deed met jou het voelde zo vertrouwd je zit nu al niet in mijn hart de eerste kus was zo afwaard ik kan je nu Hosting en samen met Spang. En wij gaan naar een lekkere wouwen. En dat helemaal uit Spanje vandaan. Alleen de beste hits op je radio. Julio Iglesias en Quéreme Mucho. Blijf er lekker bij natuurlijk. Tot 7 uur. De Entertainment for You. Op 106.9. En DW Plus 6a. Quéreme mucho.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 Quando se quiere de venar, como te quiero, yo a ti es imposible mi cielo tan separado. raro y Yo con tus besos y tus caricias mi sufrimiento acá Verloren, maar What se he care? I don't know. I don't know. I don't know. I I En dat allemaal van die, uh, ja, van die Spaanse zanger. Julio Iglesias. En we gaan nog één plaatje draaien. En daarna gaan we natuurlijk eventjes bellen met Bart Heemskerk. Over zijn uh, nieuwe single, Ik kan het niet alleen. En dat doen we met Jannes. En adios, amigo, je kleine vriend. Adios, amigo Kleine Free. bij jou terug en breng een handje vol geluk Adios Amigo, adios kleine vriend de straat heb jij echt niet verdiend Amigo, adios, kleine vriend. En dat allemaal van uh, Jannes. En aan de lijn hebben we Bart Heemskerk. Bart, een hele goede middag. hele goede middag, mensen. Ja, daar zijn we weer. Ja, we zijn weer bij uh, Radio Antwoord. Ja, en dat, uh, dat allemaal weer met een nieuwe single. Ja. Ik kan het niet alleen. Nee, wie kan het wel alleen? Ja. Ik niet ieder wel niet. En uh, ja, mensen me zeggen het al, uh, ik kan het niet alleen. En uh, de mensen, ik heb ook de mensen om me heen nodig, zeg maar. Die naar me luisteren en uh, die mijn nummertjes lijken. En, uh, en de radiostations die mijn nummertjes draaien. En de schrijvers, dus alles wat er omheen hangt. En, uh, ja, eigenlijk, je, als je daar uh, goed over na gaat denken. dan zijn er eigenlijk een hoop mensen mee bezig, hè? Ja, zeker weten, zeker weten. Ja, daar ben ik zeer dankbaar voor. Ik heb een heel goed team omheen, gelukkig. Dus uh, ook mijn vrouw, die uh, volledig 100% achter me staat. En uh, ja, dat is allemaal wel lekker als dat natuurlijk allemaal meewerkt. Want anders wordt het toch een heel moeilijk verhaal. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ik bedoel, uh, hey. Ze dus moet je niet in je... Eh, hoe zeg je dat? In je nek gaan zitten? Nee, ze nee, nee, ja, laten me daar helemaal vrij in. Dus en, ja, als iemand achter je staat, werkt het alleen nog heel prettiger als dat je mensen een beetje behoudend zijn. Dan uh, kun je kun je, kun je uitleven, leven in je passie en dat is belangrijk natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja dat, uh, dat kan je heel goed in de muziek, sowieso ja Hey, uh, maar deze single die heeft dus. Uh, uh, nou ja, als, als de mensen dus uh, nederpop luisteren, dan komt daar een bekende melodie in voor. Ja, zeker. Weet het, is wel een van de bekendste nummers uit het Nederlandse talen: het circuit, het nummer van de Dijk. Ja. Ik, deed hem vaak, ik deed hem heel vaak bij mijn live optredens altijd. En uh, ja, de Dijk is vorig jaar natuurlijk gestopt. Dus ja. ik had mijn schrijvers van vragen, oh, jongens, is het, is het niet leuk om zeg maar dat nummer. Ik kan het niet alleen, zeg maar, in een, in een jasje 2023 steken. Dat een beetje op het nummer noodgeval lijkt. En zodoende is ja. eigenlijk... Uh, ik kan het niet alleen, zeg maar, een nieuw leven ingeblazen. Eigenlijk een, een, een, een beetje meer uh, dansbaar, zeg maar. Niet een beetje dat blues-achter. Ja. Maar een beetje meer dans meer dansmelodie. Ja. hey en uh, nou ja, de, de single gaat in ieder geval, uh, ja... Uh, voortvarend, zeg maar. Ja. En... Uh, nou ja, je mag hem dus uh, nog uh, bij iedere optreden doen, denk ik, zo'n beetje. Ja, hij wordt, uh, nou ja, omdat het ook een bekend nummer is natuurlijk, zingt iedereen hem lekker mee. En ja. uh, live doet hij het heel erg goed. En uh, ja, natuurlijk van een artiest alleen maar onwijsgaat, omdat het natuurlijk ook live, uh, dat je nummertje natuurlijk live ook lekker, uh, lekker draait. Ja, hey, en, uh, want je hebt deze nu uit. Uh, hij is inmiddels al uh, eventjes een aantal weken uit. Ja, ja, ja. De goede twee maanden, denk ik al. Ja. Nou. ja, zoiets, ja. En, en... Uh, ben je al met iets nieuws bezig? Of, of legt er al wat nieuws op de plank? Uh, nou, dat, komt, ja, dat, is, dat is een heel ander, uh, heel ander uh, stijltje muziek. Er uh, is, uh, is mij gevraagd om, om zeg maar, met een DJ een, een, een hardcore plaat uit te brengen zeg maar, in het Nederlandstalige. Ja. Uh, die komt op 4 augustus komt die uit. En, okay. uh, dat, is, dat is iets heel anders. Uh, dat is niet iets wat ik zelf landelijk plug, omdat het, ja, dat is echt een beetje een uitstapje naar, naar een dingetje dat ik denk van... ...dat zijn ook de leuke dingen van, van de muziek. Ja. En uh, ik, ik vind muziek uh, heel erg leuk in, in, in een breed verband. En uh, eind van het jaar komen we zeker weer terug met een nieuw nummer. En uh, volgend jaar gaan we naar Bonaire, daar gaan we een, een heerlijk zomer, zomers nummer opnemen. En die ga ik samen met een andere zanger opnemen, kan ik nog niet te veel over vertellen. Maar het maar. wordt dus een duoplaat. Oké. Okay. Maar we blijven zeker lekker door, gaan we in ieder geval. Maar, maar de, de, uh, wordt het dan een beetje met, met spaans erin of? Uh? Uh, het wordt niet meer spaans erin, maar het wordt wel een lekkere tropische uh, tropische. Uh... Nee, ah, oké. Okay. Dus uh, een lekkere meidae. Uh, ja, een lekkere meidae. Of wat voor volgend jaar zomer zeg maar. Dus het ah. is het een beetje in het voorjaar, volgend jaar. Oké. Okay. Nou ja, dan gaan we in ieder geval uh, ja, eventjes afwachten en uh, ja, ik, ik bedoel. Uh, de bekende DJ met de, de, de soort house mix Is, dat, is het ja. mystiek, neem aan dat het een bekende DJ is? Uh, bij mij, bij mij in, de, in de omgeving waar ik woon is het wel een bekende DJ. Het is uh, in, in dit stijltje muziek best wel een bekende, een bekende DJ in ieder geval. Oké. Okay. Nou ja, dan gaan we in ieder geval uh, uh, eerst deze luisteren. En dan wachten we tot 4 augustus. En dan hoop ik ja. dat hij... Dat hij uh, nou ja... Ik ben benieuwd eigenlijk, laat ik het zo zeggen. Ja, nou ja, ik ben ook heel benieuwd hoe de mensen dat vinden. Ik bedoel... Ja. Uh... Ik ben ervoor gevraagd, het is normaal niet de muziek zeg maar, waar ik zelf naar luister, maar het is wel... Uh, ja, ik denk, ik vind, ook omdat ik zelf heel veel van muziek hou, is het toch wel een, een uitstapje. Maar je ziet wordt niet anders, hè. John West met de Outsiders, uh, Django Wagner met de Outsiders, het is wel een, een... muziek, Ook in de muziek zie je natuurlijk wel iets wat, wat ook op een heel breed verband uh, gemaakt en gedraaid wordt natuurlijk ook. Ja, ja, ja, ja weet je... Anders wordt het een beetje, denk ik, uh, te eentonig. Ik denk dat je soms uh, ja, toch wel een beetje moet, uh, moet gaan veranderen. Ja, nou ja, ik hou ze helemaal van rock tot en met, uh, nou ja, tot en met blues. En uh, ik, ik hou ook van heel uh, ja, rustige maar... nummers. Ik, ik, ik, ik vind eigenlijk muziek allemaal mooi. Ik ja. ben geen opera maar voor de rest alles daartussenin Dat is eigenlijk wel iets wat ik allemaal heel mooi vind. Ja, ja, ja want normaal gesproken deed je altijd, voor, uh, voorheen deed je altijd engstalig uh, En dat uh, je ja. met, met, met een, met een pop-rock uh, pop bent, hè? Ja, ja, ja, Disco -funk soul, ja. ja. en uh, ja, toen de Nederlandse kant ingeslagen. Ja. En misschien uh, ja, komt in, de, in, in dat stijltje zal ik ook ooit wel weer een keer terugkeren... ...dat we weer een beetje richting de soul gaan, zeg maar, misschien in het Nederlands talen. Ja. Maar uh, ja, joh, we, we, we, we, we blijven gewoon lekker doorpuzzelen en alles wat ik leuk vind, dat pak ik aan. En uh, daar gaan we mee aan het werk en uh, we gaan kijken wat de mensen ervan vinden. Ja, en een beetje blues zit er ook nog aan te komen, of niet? Dat zou zomaar kunnen, dat schuif ik zeker niet onder stoelen of banken. <laughs> <laughs> nou ja, ik bedoel, uh, daar kennen we Hazes natuurlijk van. Die was ja. de man van de blues, dus ja, die hield daar uh, met hart en nieren van. Ja, ik vind dat zelf ook heel erg mooi. Ik heb het zelf ook in mijn bluesband ook gehad, dus het zijn ja. wel hele mooie dingen om, om ook te doen. Ja, hey, uh, wij gaan afwachten en uh, deze single gaan we sowieso uh, nu draaien. Ja, super bedankt. En uh, ja, ik, ik zou zeggen... Uh, ja, hopelijk uh, toch... Uh, met, uh, met de nieuwe single... Uh, ja, eigenlijk... Komen we, zeker weer, komen we zeker weer bij elkaar terug. Ja, misschien wel. <laughs> ja, misschien hier in de studio. Ja, nou ja, dat, ik ben, ik ben er al een keer bij geweest. Ja, Ik heb, ik heb het binnen gezegd. Ik heb het heel erg druk met mijn optredens. En ja, daar ben ik ja, ja. onwijs dankbaar voor. En dan wordt het wel eens moeilijk om, zeg maar, ook in... Ja, vooral op de zaterdag en vrijdag, zeg maar, overal om toe te rijden. En uh, ja, we moeten even kijken. Als dat de volgende keer op mijn pad komt, doe ik het zeker. Want het was heel erg leuk de vorige keer. Dus, uh. Ja, ja, nee, de koffie staat altijd uh, bruin. Dankjewel. Je, dankjewel. Dus dat, dat, uh, <laughs> dat is altijd goed. Hé, hey, uh, Bart, als jij hem uh, aankondigt... Dan ga ik hem starten. Gaat ik doen, nou lieve mensen. Geniet van het, van, het, van, het, van het weekend en van elkaar. En hier komt het nummer van Bart Heemskerk. Ik kan het niet alleen. Hey Bart, ik zou zeggen dankjewel. Dankjewel man. En uh, ja, heel goed weekend. En succes met ja. de optredens. Maak er een knaller van hè. Uh, Oké okay, man. Dankjewel, hey. goede uitzending. Hey, dankjewel, groetjes. Hoi. Hoi. Hoi. Ja. Kerk en ik kan het niet alleen. Ja, wat een geweldige plaat hier bij ZWM Entertainment for En dat allemaal tot de klokjes van 7 uur. De beste muziek hier natuurlijk. En uh, zo ook deze René de Haan. Deze Amsterdamse. Helaas niet meer onder ons. Maar zij hebben het over. Ga maar weg. La ze maar op. Ik wou je alles geven. Maar niets was goed genoeg. Jij zat met andere wijven, de voze in. Tot Draaien. En dan gaan we langzaam naar het nieuws van uh, 6 uur. Dus ik zou zeggen, uh, tot zo in het tweede uur. Disco's, Albers en Pierre van dan Echte Vrienden. Ik ken jou nu al mijn hele leven. Van een baby tot wie jij nu bent. Wijze lessen heb je mij gegeven. Wat ben ik toch blij dat ik jou ken. Ja, zijn voor de buik onze verlies klinkt klinken in dit licht. Ik zal het omarmen, dat wat jij aan me gaat. Nee, ik vergeet jou niet, want wij zijn.